9 uur. Dit is door Al Megens met het NOS-journaal. De Britse minister van Financiën Osborne... wil beleggers geruststellen over de gevolgen van de brexit. In een toespraak zei Osborne dat het Verenigd Koninkrijk... Europa niet zijn rug zal toekeren. De minister was een tegenstander van een vertrek uit de EU. Maar hij heeft niet, net als premier Cameron, gezegd dat hij opstapt. Osborne wil er eerst alles aan doen om de economie op orde te, hou te houden. Hij verwacht dat ook de komende tijd de koersen nog veel zullen schommelen. Vanwege de brexit is er vandaag in Londen een kabinetsberaad. In Berlijn komen bondskanselier Merkel, de premiers Hollande en Renzi... en EU-president Tusk bijeen. Premier Rutte is komend seizoen één van de gasten... bij het televisieprogramma Zomergasten. Het nieuwe seizoen van Zomergasten begint 31 juli. De nieuwe presentator, Thomas Ertbrink... maakt deze week via Facebook de zes gasten bekend. Hij ontvangt drie vrouwen en drie mannen. De aflevering met Rutte is op zondag 4 september. Het is voor het eerst sinds het begin van het programma in 1988 dat er een premier aanschuift. Lionel Messi stopt als international van Argentinië. De 29-jarige voetballer maakte zijn besluit bekend na de finale van de Copa America. Argentinië verloor die van Chili. Na de reguliere speeltijd en de verlenging stond het nog 0-0. Chili won de strafschoppenserie. Messi miste de eerste penalty voor Argentinië. Het was na het WK in 2014 en drie keer de Copa America de vierde finale die Messi met de Argentijnen verloor. De NS gaat mensen met een persoonlijke OV-chipkaart waarschuwen als ze zijn vergeten uit te checken. Treinreizigers die zich daarvoor aanmelden en vergeten zich uit te checken krijgen na een paar dagen een mailtje. Daarmee kunnen ze het teveel afgeschreven bedrag terugkrijgen. Vaste trajecten krijgen reizigers met de NS-extra dienst het bedrag automatisch terug. Het weer, vandaag bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag wordt het vanuit het westen vaker droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst nog droog, met soms wat zon, maar later regen. Naar de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A2 Den Bosch richting Amsterdam tussen Utrecht en Breukelen 5 kilometer. Vanaf Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knopendijl 6... Op de A4, Den Haag-Amsterdam bij Batoverdorp, 6 kilometer. A9, Alkma-Amstelveen bij Beverwijk, 2. Op de A12, Utrecht-Den Haag, voor Den Haag-Centrum, staat 3 kilometer. A15, Rotterdam-Gorkum tussen Sliedrecht en Gorkum, rijden over 7 kilometer. En op de A27, Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Noordeloos 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in Zvm. Zvm. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag Oh, papa, zit down en hear my song. Oh, and if you feel like it then.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 Someone so different is a soul Hey. Kijk, een echt Soulforts begin van uur 2 van Soulforts op zaterdag. De zil van Ellen Clark, tezamen met de, uiteraard zijn vader. Jorah, vader en friends. En daarmee is het 7 over 3 geworden. U2, welkom terug. En wat gaan we in U2 allemaal doen, Cor? Ja Rob, ik heb weer wat uh, Zandvoort nieuws in het kort zometeen. En we hebben natuurlijk om half vier hebben we de evenementenagenda. Met een enorme lijst aan allemaal leuke evenementen die er allemaal te doen zijn in Zandvoort. Je zou het bijna nog met uh, een vertaling in het Duits moeten doen. Hè? Maar ja, ik ben niet zo goed in Duits. Je sprak <laughs> een beetje Duits? Jawohl! Maar dan houdt het ook echt een beetje maar dat is natuurlijk ook voor, uh, voor de toeristen is het natuurlijk heel leuk... om allemaal mee te doen aan de dingen die hier allemaal te doen zijn. Ja, en natuurlijk het uh, culinaire weekend, dit weekend. Het culinaire weekend, uh, dat zeker. Maar uh, we proberen ook nog even contact te krijgen met ene Thea. We hebben net eventjes een uh, antwoordapparaatje ingesproken. Want die doet iets met tovertekenen. Nou, nou valt mij dat een beetje op. Want ja, wat is dan tovertekenen? Ja, toveren ken ik wel, maar tovertekenen? Ja. Nou, pff, geen idee. Nou, tovertekenen.nu Daarop staat het een en ander, maar ik wil het graag weten. Dus mocht Thea dat luisteren, luister even je mobiel af. En bel even naar de studio, want dan kunnen we het er even over hebben. Dan gaan we het naar Dan gaan we dit uur hebben over tovertekenen. Jawel. Je schudt zo uit je mouw, hoor. ik moet nog niets maken. Nou, dat we maken hier. Hier is Boy George. said it me free. My life, my heart, my own. I would give everything I own just to have it back again. Just to. We gingen even terug, euh, nou terug, de nieuwe, de nieuwe muziek van onze Zuiderbuur. Hebben we hebben het over Lost Frequencies. En doet het samen met Sandro, dat was Beautiful Life inderdaad. De nieuwe single van The Lost Frequencies bij CFM. Ja, dan gaan we het hebben over het zoverse uh, nieuws in het kort. En even nieuws van de dierenbescherming. Ja, de dierenbescherming Noord-Holland-Zuid, die is op zoek naar buitenplaatsen voor verwilderde of angstige katten. En deze katten zijn vaak in het wild geboren... en zijn ooit als kitten op, op straat gezet of daar gewoon uh, terechtgekomen. En deze katten die zijn dus niet gewend aan mensen... en die zijn dus niet geschikt om als huiskat te worden gehouden. En daarvoor is het heel moeilijk om een nieuw baasje te vinden. En de vraag is dus uh, mensen voor een buitenplaats... bijvoorbeeld een manege, boerderij of een andere locatie in het buitengebied... waar een, een ja, verwilderde asielkat zou kunnen leven... Oké. Okay. Dat is natuurlijk best wel mooi. Maar ja, nu zijn er in Zandvoort natuurlijk niet zo heel veel van soort plekken. Want we hebben geen boerderijen hier. Maar misschien dat mensen die hier wonen, die denken van... nou, ik heb nog een oom of een tante. En die woont, weet ik veel waar, op een landelijk gebied. En die hebben last van muizen. Want daar zijn ze altijd erg goed in om muizen te vangen. En dan kunnen wel een paar, paar katten, die dus niet in huis willen. Want daar zijn ze dus bang voor. Oké, waar kunnen de mensen zich melden? die kunnen zich melden op het e-mailadres... info-dbnhz.nl Ze kunnen ook eventueel bellen naar 023... en dan 534-3440. En dat is uh, zeker om aan te raden. En Ik heb trouwens net even gekeken op de website van het uh, Zandvoortse dierenasiel. Nou, er waren er uh, een paar maanden geleden nog maar een paar katten. <laughs> er zitten nu alweer 30. Dat is ook niet normaal, hè? Dus als je last hebt van, uh, van muizen, ja, dan is ja. dat is de oplossing. Jawel. Muizen in de molen van mooi Amsterdam. Ja, die hoor ik vanmorgen. Heel goed. Hoor. Ja, heel goed. Hoe kwam je erop? Heb je eerst een restaurant in de uitzending en dan ga je het hebben over muizen? Het ging over Amsterdam, hè? Ja, oh, oké. Okay. Ja, nee. ja, ja, ja. Nee, dat is goed. Dit is Nelly. Take it off like you're home alone You know dancing in front of the mirror while you're on the phone Checking your reflection and telling your best friend Af en dergelijke. Dus hij zweet zich rot. Ja, toen was er een uh, andere collega en die uh, maakte een uh, mooie foto van uh, Maurice Mulder en die heeft jou geplaatst in onze familie. Heb je die gezien? Nee, nee, nog niet. Oh, nee. <laughs> maar ik weet wel dat hij heel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 Ja, en we hebben aan de telefoon Ed Franken bij Steven. En met Ed gaan we het hebben over het Zalfers Open, wat er aan gaat komen, Cor. Ja, ik heb hem uh, geprobeerd te bellen en het is gelukt. Want uh, Ed, hoor je mij? Jazeker, jazeker, jazeker. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, je zit niet in Zandvoort op dit moment, hè? Ik heb Texel. Ja, ja, dat hoorden we al van uh, de Kinnemerk Golf Country Club. Dat je misschien ja. niet bereikbaar zou zijn. Maar uh, we zijn in ieder geval blij dat je te pakken hebben kunnen krijgen. Want jij bent een van de organisatoren van het Zandvoorts Open. Klopt. hoe lang doe je dat al? Het toernooi wordt gehouden al 16 jaar. En zelf uh, doe, heb ik het toernooi vanaf het begin mede georganiseerd. Uh, het toernooi is 16 jaar geleden begonnen. Uh, naar aanleiding van uh, het toernooi, wat ook in Noordwijk gehouden werd voor de inwoners van Noordwijk. En ik kom zelf uit de. Publications hè. En een van je belangrijkste doelgroepen is toch je omwonenden. En daar moet je een goede band mee creëren en houden. En uh, zo is eigenlijk een het uh, Zandvoortse open. Voor de inwoners van Zandvoort kunnen uh, voor heel klein, uh, klein inschrijfgeld, kunnen ze een dag een wedstrijd uh, spelen op de Kahneman Golf en kunt schuiven. Ja, want uh, om je te kunnen inschrijven... dan moet je wel een uh, geldig uh, handicapbewijs ja. hebben. Ja. We willen voorkomen dat we dus... Uh, <laughs> je moet minimale handicap hebben van 30.0. Dat is de minimale handicap die je nodig hebt. Ja, en uh, de inschrijvingen die, uh, die kunnen plaatsvinden van 27 juni tot en met uh, 1 juli. Ja. en dat is een formulier dat afgehaald kan worden bij de Carry Master van de Kennemer Golf en Country Club. Ja hoor, de Carry Master Ronald Zwemmer, eh, bekend in Zandvoort denk ik. Daar doen we samen, de, daar organiseert samen de wedstrijd mee dat we al vele jaren eigenlijk vanaf het begin. En eh, in het Zandvoortse Courant komt al advertenties te staan met informatie en de mensen kunnen vanaf maandag vanaf overmorgen de formulieren afhalen. Bij de kellymaster kunnen eventueel de plekken invullen of naar huis nemen en in de volgende week de formulieren dan weer inleveren. Ja, ik heb begrepen, dus ook een limiet aan het aantal aanmeldingen. Ja, helaas kunnen we maar 96 mensen uh, mee laten doen. Dat wil zeggen dat we dus op 18 rolls en daarna nog een keer 6 dubbele start. Dus 96 mensen. Maar we krijgen elk jaar zeker een 150 aanvragen. En we moeten altijd weer een aantal mensen teleurstellen. Dus het wordt uh, dringend straks bij de Kenny Master. <laughs> Dat we, nou, het, gaat, uh, het is zo dat uh, we hebben zelf van de winter, hebben een lijst hebben gemaakt met de mensen die de afgelopen tien jaar mee hebben gedaan. Dat zijn totaal zo, zo 250 300 uh, mensen. En we proberen elk jaar dat, uh, dat niet dezelfde mensen steeds meer mee kunnen doen of mee zullen doen. Dus we proberen een beetje selectief te werk te gaan. Iemand die twee jaar nu meegedaan heeft, dit jaar wel weer aan de beurt komen. Ja, dat het een beetje evenredig verdeeld is. Dat is ook wel uh, ja, netjes, komt, ja. Dat. Nou, dat het... We dat doen altijd wel. De oud die hebben uiteraard een stripje voor, die mogen altijd meedoen. Ah, dus de 16 mensen die uit die het verleden allemaal gewonnen hebben, als het allemaal 16 verschillende zijn. Als ze erin schrijven, als ze er nog in schrijven, dan uh, krijgen die zeker een plaats. Ja. Even voor de, voor de beeldvorming, uh, wat, wat is de gemiddelde leeftijd? Er Zijn er ook hele jonge en wat oudere mensen bij? Oh, het, dat is een hele moeilijke vraag. Als ik het mag schatten, dan denk ik een jaar op 50, tussen 50 en 60 gemiddelde leeftijd. Er zijn niet echt hele jongeren bij, nee. Er zijn, ja. Uh, ja, er zijn een paar dertigers, maar geen twintigers. Uh, nou, een enkele twintig, laat ik het zo zeggen. Het ja. wordt een beetje uh, tijd dat er een beetje een soort uh, Max Verstappen van de golfsport komt uh, in Zandvoort. Ja. Die dan de uh, toernooi gaat winnen. Ja, ja. Ja, ja. Maar ja, ja, deze dag is daar niet echt voor bedoeld. Deze dag is echt een uitje voor de Zandvoorters. Want, zoals u misschien weet, hebben we de laatste drie jaar het KNM open op de Zandvoort... of de KNM uh, gehad. Um, daar heb je altijd heel veel vrijwilligers voor nodig. En heel veel Zandvoorters... komen dan helpen... Uh, ten zo'n toernooi. Nou, om daarvoor wat terug te doen is onder andere... het Zandvoort open. Ah, zit dat zo in elkaar. En dan nog even een laatste vraag. Er staat er specifiek bij dat uh, de inwoners van Benveld... Die mogen, die mogen niet meedoen. Maar ja, Benveld is eigenlijk wel een beetje Zandvoort natuurlijk. Want het ja, valt wel onder de gemeente het Zandvoort open? niet het Benveld open? Hè? Dus het, uh, we doen het voor de inwoners van Zandvoort. Maar aan de hand van uw vraag zouden we eventueel kunnen overwegen... om dat uh, uh, op een andere manier te bepalen. Maar tot nu toe hebben we altijd gehouden aan de inwoners van Zandvoort. Ja. ja. En de inschrijving kost 35 euro? Ja, en daarom krijgen we een lunchpakket, en een aantal drankjes, koffie en dergelijke. Het is een, uh, een schijntje voor hetgeen dat me allemaal krijgt. En een uh, rondje golf op uh, nou, een van de mooiste banen van Nederland, de Kennenburg Golf in Country Club. Ja, dat is het, uh, dat is het zeker, ja. Um, nou, ik ben het... Uh, ja, ik ben toch wel verheugd om het allemaal uh, te horen. Ik kan zelf niet golven, maar ik moet toch maar eens mijn handicap... Uh, ja, ik, nog één opmerking die ik wil maken. Het uh, initiatief is 16 jaar geleden genomen door Wil van der Heid. Helaas is hij niet meer onder ons, maar zijn vrouw komt elk jaar nog steeds, uh, wordt even een bloemetje gezet tijdens het, uh, het Zandvoort open. Uh, wil van der Heid, een inwoner van Zandvoort trouwens, die uh, heeft het geïnitieerd, naar aanleiding wat ik eerder vertelde, uh, van, het, van het open in, in Noordwijk. En... Uh, dat even de informatie. Oh, nou dat is toch uh, leuk om te, te weten. Nou, in ieder geval, een van onze radiopresentatoren... die stond ook op de, op de foto, Ben Zonneveld. U kent hem waarschijnlijk wel. Oh, jazeker, jazeker. ja zeker, ja zeker. Ja, hij staat op de lijst en volgens mij zal hij, wel, uh, zal hij zich wel weer inschrijven. Ja, nou we zullen het ongetwijfeld horen van hem. Nou, in ieder geval, dank u wel voor de informatie. En uh, we hopen dat het uh, storm loopt. En dan uh, ja, mag het geloot worden. En ik weet nu dat er eerder geloot wordt. Dank u wel. Da Oké, okay, prima. Goedemiddag. Ja, tot ziens. Dat was uh, meneer Franke. Aankomende maandag begint hij dus de inschrijving... voor het Zandvoorts Open op de Kennemer hier uh, in, uh, in Zandvoorts. Aankomende maandag. En uh, ja, we weten altijd, Koor, uh, dat het er altijd uh, enorm storm loopt... Hoor, met die inschrijving. Dus ja. wees snel bij en laten we hopen dat je ingeloot wordt. Dit keer. Kennemer Open voor de zestiende keer? De zestiende keer. Zestiende keer alweer. Het Standfoot open aankomende maandag dus de inschrijving, hier is eerder kleppen. Ik De muziek van Eric Clapton. Je de Lela bij ZFM Zandvoorts. Daarvoor hadden we een interview met de heer Franken. En dat ging over het Zandvoorts Open. Aankomende maandag kunnen de mensen zich daarvoor inschrijven, Cor? Ja, van uh, 27 juni tot en met uh, 1 juli. En die kunnen dan een uh, inschrijfformulier afhalen uh, bij de Kandemann Golf Country Club. Je kunt het ook ter plekke invullen. Maar je kunt het ook uh, thuis invullen en daarna weer terugbrengen. Ligt er <laughs> hoe vaak jij in de wereld rijdt natuurlijk. En uh, de loting, want er worden meer aanmeldingen verwacht dan mensen kunnen spelen. Die vindt dan plaats op basis van, uh, ja, alle eerlijkheid. Van, van ja, je hebt al twee keer meegedaan, dus ja, er zijn zoveel mensen nu even een jaartje niet. En mensen die dan uh, voldoen aan de handicapbewijzen, uh, ja, die krijgen ook een eerlijke kans. Oké, okay, aankomende maandag kunnen de mensen zich daarvoor gaan inschrijven. Voordat wij beginnen aan die hele stapel die voor, uh, voor je neus ligt... de evenementen die uh, de komende dagen gaan plaatsvinden... Ik heb 20 minuten nodig, Rob. Oké, okay, is nog even een tussenstandje Zwitserland, Polen... De eerste achtste finale van het EK die zojuist begonnen is... daar staat het 0 tegen 0. Ga los. Ja, het is toch wel leuk om te weten dat Polen ook iets anders kunnen... dan uh, werken op een stijger, Ja, ja, ja. De hele boel wordt daar verbouwd. Ik vond hem leuk. Ja. Nou, de evenementenagenda erop. Vanaf 25 juni is er een zomerexpositie Joods Zandvoort in Belt. En de expositie vertelt het verhaal van de Joodse gemeenschap in Zandvoort... Nou, deze expositie die gaat aandacht besteden aan de Joodse bankiers... en ondernemersfamilies Elsbacher en Sulzbach... en drie Joodse ontwikkelingsmaatschappijen... die allemaal actief waren voor de Tweede Wereldoorlog... in de badplaats Zandvoort. De kern van de tentoonstelling wordt gevormd door 110 fotoreproducties... en daarnaast vertellen gebouwen in miniatuur... wat overzichtskaarten, ansichtkaarten, kijk- en luisterfragmenten... en voorwerpen uit de vroegere Joodse hotels in Zandvoort... en een nagebootstrand het hele verhaal... Van de expositie is er een fraaie catalogus beschikbaar. En over de Joodse invloed op Zandvoort en de aanzienlijke Joodse gemeenschap in het kustdorp... daar is relatief weinig over bekend. De tentoonstelling biedt een overzicht over de periode van 70 jaar Joods grondbezit, Joodse bouwactiviteiten en joodse aanwezigheid in Zandvoort. Aan deze tentoonstelling werken het Genootschap uit Zandvoort, de Raad van Kerken, het Zandvoort Museum, de Joodse Gemeenschap, de Ballenwagen, de Bonschattenclub en de VVV mee. De expositie is vanaf 25 juni tot en met 21 augustus gratis te bezoeken... in de kerkruimte van de Protestantse Kerk aan de poststraat nummer 1 in Zandvoort. Oké, okay, ja, en als je op de webcam kijkt uh, van CFM... www.cfm-live.nl Je kijkt uh, in de hoek, zie je dat de hoek momenteel even leeg is... want een van de bouwsels van, uh, van de bomster de bouwclub is... Uh, is weggehaald uit de studio. Speciaal ja. voor, uh, voor deze tentoonstelling. Je mist hem al, hè? He? Ik vond het wel zo leeg daar. Ja, Oké, okay, nou, dan weet je waar die is. Nou, nog even voor de duidelijkheid. Uh, mensen die erheen willen, die zijn van harte welkom op de woensdag... zaterdag en de zondagmiddag van 2 tot en met 5. En als schoolgroepen daar naartoe willen... die kunnen dan alleen maar op afspraak de expositie bezoeken. Dan hebben we natuurlijk uh, Culinaire Zandvoort. Dat is natuurlijk weer een hele krant, maar die ga ik natuurlijk niet voorlezen. Maar ik ga wel even voorlezen wat er in het uh, bericht staat... Dat is nog vandaag en morgen op het Gasnaarsplein in Zandvoort. Dat is de achtste keer alweer van culinair Zandvoort. Nou, het leuke ervan is, van, uh, tijdens het evenement... dan kun je met, uh, met, met eigen geld betalen daar. Je moet je dan eerst even kopen. En die hebben natuurlijk een Zandvoorts naam, want die heetten scharrekoppen. De scharrenkoppen. De scharrekoppen. Nou, Die zijn per tien te koop bij twee kassas op het uh, terrein. En uh, je kan daar ook pinnen. Uh, Dat was vroeger ook anders. Dat hebben ze inmiddels ook alweer verbeterd. En één scharrekop staat gelijk aan één euro. De gerechten die kosten maximaal zes scharrekoppen En tijdens Culinair Zandvoort vindt u bij de kassa's de Culinair Krant. Nou, die heb ik hier voor me liggen, heb ik gelezen, doorgebladerd. Het is echt leuk, Rob. Het, het is mooi, een mooi keer, evenement. Ja, het wordt iedere keer ook weer uh, steeds beter. Nou, vandaag is het tot en met half elf en morgen is het tot en met uh, half tien. En Culinair Zandvoort, dat moet ik er nou even bij zetten, dat wordt volledig georganiseerd door en met vrijwilligers en is afhankelijk van sponsoring. Nou, tijdens Culinaire Zandvoort zijn er speciaal voor de kleintjes diverse poppenkastvoorstellingen. En elk jaar blijkt dat mensen scharrekoppen over hebben aan het einde van het evenement. Nou, deze hebben dan daarna geen waarde meer. Maar ze kunnen wel worden ingeleverd. En dat is dan bij de organisatie. En dan zal de waarde van die scharrekoppen worden omgezet in een donatie aan een nog nader te bepalen goed doel. Dat is uh, Stichting Meta Kids dit jaar. Nou, jij weet het beter dan ik. En de website van culinair Zandvoort is wwwculinair zandvoortnl Op 25 en 26 juni zijn de, de Porsche Racing Days. En dan komen er een groot aantal krachtige en snelle Porsche Cup racebolides in actie. En dat wordt natuurlijk weer vuurwerk. Want ja, Porsches, dat is natuurlijk een droomauto van de meeste jongens en, en de mannen. Niet te betalen natuurlijk, maar wel heel leuk om te zien. En ook leuk om een keertje in mee te rijden. Ik weet niet of dat kan... Ik heb het één keer geprobeerd. Pas er niet in. Nee, hè? Ik niet. Hè. <laughs> en even kijken, hoor. Dan hebben we nog uh, zaterdag 18 en zondag 19 juni... het tweedaagse sportevenement Beach Throwdown. Beach Throwdown is de ultieme fitnesstest op het strand... en opgericht op de band tussen verschillende bevriende crossfit-communities... te verstevigen, de sport te promoten en wedstrijden toegankelijk te maken. Het strandverzand verbiedt de perfecte locatie... de zee, het strand en de vrije toegang voor toeschouwers tot het toernooi. Er wordt gewerkt in buddyparen en er wordt een unieke dynamiek gemaakt... tijdens de workouts tussen die twee buddies. En het is voor de atleten en de toeschouwers heel bijzonder. Je kunt ervoor kijken op de website www.beachthrowdown.nl en het wordt allemaal gehouden bij de spot. Heb ik begrepen wat het niet staat in het persbericht overigens. Het is niet gratis om mee te doen, het kost 40 euro... Nou, dan hebben we nog een aanvulling op het uh, culinair. wat helemaal los staat van het evenement Culinair Zandvoort. Want de Laurel en Hardy. die heeft op 26 juni. tussen 3 en 7. hun eigen culinair. Want Laurel en Hardy. dat is geen restaurant meer. Dus die mag niet meedoen. Het is gewoon een, uh, een kroeg, CQ, café. Maar die mensen die daar staan. kennen ze persoonlijk, Ron. die kunnen heel lekker gerechten maken. En daar hebben ze dus een, uh, een eigen. Uh, wat is het, een eigen munteenheid, ollies. <laughs> en daarmee kun je dan uh, pulled pork, bavette steak, luxe mini hamburgertjes, gebakkerscolletjes en scharretjes. Door de meester visbakker AB en nog veel meer. En er zijn natuurlijk lekkere, fantastische wijnen en vele biersoorten. Allemaal verzorgd dus uh, door Ron en Robbie. Dan hebben we nog de 10.000 stappen van Zandvoort... op 26 juni van 10 tot half 12... Dat is uh, gratis om eraan mee te doen. En de wandeling is, uh, die vindt plaats op de laatste zondag van de maand. En het startpunt is dit keer Cafetaria Anytime, de oude halt. Nou, de maandelijkse wandelingen in 2016 staan gepland op 26 juni, 25 september, 30 oktober, 27 november en 18 december. En de informatie erover is terug te vinden op www.sportserviceheemstedenzandvoort.nl.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 Zondag 26 juni wordt de zang verzorgd door Debbie Keuken... en speelt Wouter H. Agen op uh, gitaar. Nou, dat is richting uh, Studio Anthony in de Oosterpark... staat nummer 44 in Zandvoort. Ik heb er geen website van kunnen vinden. Talassa heeft uh, Jess aan zee. 26 juni om 4 uur met uh, Kloes van Mechelen. En... Uh, nou, dat is ook heel leuk om aan mee te doen. Het is een heel lang verhaal. Ik ga het niet iedereen aandoen om dat voor te lezen. Maar bij Talassa morgenmiddag om vier uur. Yes, aan zee. En dan dus zijn we vele minuten al onderweg. En hebben alleen nog maar tot en met morgen, Cor. Heb je er nog meer? Ja, ik heb nog en uh, jullie.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 Sunset, summer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 Uh, weer een uh, zuiderbuur van ons. Je de de nieuwsje van Milo. Wat is je leuk, hè, deze single? Howling at the moon. Ja, we gaan door uh, met de evenementen. Maar voordat wij dat gaan doen, uh, Cor... gaan we nog even kijken naar uh, de tussenstand van de wedstrijd van Zwitserland-Polen. Want daar is gescoord 0 tegen 1 op dit moment. De Polen kunnen ook voetballen. Ja, ook dat. Ja. ja. <laughs> Die staan uh, 0-1 voor en uh, ja, we krijgen nog veel meer andere wedstrijden. Straks de tweede helft van deze wedstrijd hebben we nog Wales tegen Noord-Ierland vanavond om 6 uur. En om 9 uur wordt gespeeld Kroatië tegen Portugal. Je weet het verschil tussen een accu en een steiger. Een accu en een steiger? Een accu heeft twee polen en een stijger heeft er meer. Oké, <laughs> oké. Okay, okay. okay, nou, okay, evenementen. Okay. Nou, op 1 juli is er van uh, 4 uur... ...s middags tot en met 10 uur s avonds ...een uh, terugkerend evenement... ...want er is een toeristenmarkt op het Kastraarsplein. Een sfeervolle markt... ...gericht op de toeristen en andere bezoekers. Eerst even lekker snuffelen op de markt... ...en daarna een hapje of een drankje... ...in het centrum van Zandvoort doen. Nou, dat is uh, natuurlijk voor een mooie zomersavond... ...als de temperaturen een beetje mee gaan werken natuurlijk... ...want dat zou natuurlijk wel prettig zijn. Maar het is natuurlijk wel leuk... ...want toeristenmarkt, daar komen natuurlijk allemaal... Toerist op af. Dat lijkt me wel, ja. ja. Dat ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook voor mensen uit, uh, uit Zandvoort die hier gewoon wonen. natuurlijk heel leuk. Want ja, het is echt zo'n zo zo dorfsfeertje. Zo'n zo markt. Tot tien uur s avonds. Normaal is het altijd om vijf uur. Uh, zo'n markt dat is wel afgelopen. Dus, uh. super dat dat er is. Eén jullie dus. Ja, en dan hebben we nog uh, 1 juli... Een ander evenement om uh, half negen. En dat is in het Wapen van Zandvoort. Want ja, die, uh, die hebben nu een nieuw koor. En dat heet uh, De Wapenzangers. En dat is eigenlijk een beetje het, uh, het oude koper-ensemble. Uh, en dat, daar zitten ze niet meer. En ze zitten nu in het wapen van Zandvoort. En dan gaan ze natuurlijk gewoon uh, lekker verder met zingen daar. Zijn ze nog steeds uh, geminkt? Nou, dat staat er niet bij. Dat denk ik wel, ja. Ik denk niet dat het alleen maar vrouwen of alleen maar mannen zijn. Nee, oké. Okay. Maar dat is dan op 1 juli, dat is gratis, om half negen. En dan kun je meedoen met het zingen en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Normaal is het altijd eind juni, maar vanwege Culinaire Zandvoort is het nu verplaatst naar 1 juli. Dus mensen die dan dachten van nou, eind juni is 1 juli vanwege Culinaire Zandvoort. Jo, wat hebben we veel evenementen. Nou, straks nog veel meer aandacht voor die evenementen, maar eerst Ego. Hier is Willy William weer.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 we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 Een heerlijk zomersblokje op de zaterdagmiddag van de CFM. de Duelle en Corazon, de single van Enrique Iglesias. En daarvoor die single van Willy Willi William, krijgen we bijna nooit een hè. Dat was Ego. Tot zover, alweer twee de uur van voor op zaterdag. Zometeen zijn Cor en ik er nog een uur lang met uiteraard heel veel info. Het dier van de week, gedicht van de week. Kortom, reden genoeg om te blijven luisteren.